Rotting Into Nothingness, here by Play It Loud zandvoort Hello there, bitch. Are you comfortable right now?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 En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en ben ik sinds vorig jaar juni begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... inmiddels bestaande uit zes thema-uitzendingen... waarin ik meer nadruk leg op de nieuwste releases... de Nederlandse florerende metal scene... wisselende gasten, zowel metalfans als bands... de extreme underground metal scene met Ben Verrode elke laatste maandag van de maand... en de opkomende internationale metal scene. Maar jullie uiteraard ook wekelijks op de hoogte worden gehouden... dankzij Metal News en de concertagenda. En vanavond is het weer tijd voor een van Play It Laatste aanwinsten. Het inmiddels maandelijks terugkerende programma. Speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuw opkomende als uitgediende acts, die ons mooie metal landje rijk is. En dit eerste uur hoor je natuurlijk een grote selectie opkomende bands. En het tweede uur gaan we daar vrolijk mee verder. Met ook nog een aantal. Ja, succesvolle bands en al doorgebroken acts. En de lokale metal tip van Robert Kramer, natuurlijk, van Radio 120 Donderslag. We zouden vanavond een interview hebben met uh, Robert, uh, de manager van Demune Illusions. Maar die is helaas ziek, dus dat gaat een andere keer plaatsvinden. De vaste luisteraar van Play It Loud weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. En dit gaat sinds kort gepaard met een persoonlijke aankondiging voor de single van de maand. Elke maand hoor je een andere band met hun nieuwste single-aankondiging. En deze maand was het de beurt aan de oldschool death metal band Death Mod. Met hun op 4 oktober verschenen nieuwste en derde single... Are... Rin, I Wat staat voor Rotting Into Nothingness. De band opgericht door gitarist Ingeborg begon in 2022 als project... maar is sinds 2023 uitgegroeid tot een volwaardige band... bestaande uit twee dames en twee heren. Hun inspiratie halen ze uit oldschool death metal bands... als Obituary, Cannibal Corpse en Bolt Thrower. En volgend jaar, 17 februari, zullen ze te gast zijn bij Player's Laat Live... en praat ik met hun over het ontstaan van de band, hun muziek en hun werk... aan het momenteel nog onaangekondigde te verschijnen debuutalbum of EP... En draai ik hun tot nog toe verschenen en nog te verschijnen singles. De volgende band was twee maanden geleden nog te gast bij mij in de studio. En toen had ik al de primeur van hun toen nog te verschijnen single Alive. Die eveneens op 4 oktober zou verschijnen... tezamen met hun vierde langspeler Losing Light. Ik heb het natuurlijk over de dark rock band Elysium uit Zoetermeer... die al sinds 1991 actief zijn. En door de jaren heen al verschillende bezettingswisselingen hebben gehad. Maar zanger en gitarist Peter Berens, gitarist Peter Reugen... en toetsenist Erik Dijkstra zijn sindsdien consistent... Stand bij de band gebleven. In 2022 kwam bassist Arjan Temme bij de band en een jaar later verving Reinier Jansen, vorige drummer Vincent Bakker op de drums. Samen met de op 4 oktober verschenen release van Losing Light, het vierde album van Elysium, is er een nieuwe video voor het nummer live verschenen. In deze video zie je Milan van Wilden, een Nederlands acteur die bestemd staat, bekend staat om verschillende rollen in musicals en films en om zijn stemacteurs in animatiefilms het nummer gaat over eenzaamheid en depressie... en verbeeldt het gevoel niet aan je innerlijke zelf te kunnen ontsnappen. En Alijf hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Dutch Fury. de vijfkoppige deathcore-band Changing Tide... ...zei het altijd gezellige Brabant... ...heeft op 1 november hun tweede album Amid The Grey uitgebracht... ...die ze dankzij een geslaagde crowdfunding-actie hebben kunnen maken. En daarvan draaide ik zojuist hun laatste op. 25 oktober verschenen single tevens titeltrack inclusief videoclip... ...dat in hal 2, eh, 25 in Alkmaar is opgenomen. Eerder vorige maand bracht de band nog hun vorige single Sense of Time uit... ...dat een samenwerking bevat van Adam on Earth... ...van de Amerikaanse deathcore met Oceano en ook de vorige singles Louder Than Words... en Bleeding Wrist zijn op dit album te vinden. De band vierde hun album release met een exclusieve release-show... gisteravond in de 013 in Tilburg... samen met Deep Root, Knives of a Gunfight en Sugar Spine. En laatstgenoemde bracht op 3 oktober hun oude single... met de gezellige titel Go Outside, kant opnieuw uit. Maar dan in een krachtigere en agressievere versie. Het nummer werd tijdens de quarantaine door de coronapandemie... in 2021 opgenomen door Josh Munke heeft u nu dus een nieuwe mix gekregen. George Munke zei het volgende over het nummer. We hebben een lange weg afgelegd... naar het opnemen van Go Outside in een hotelkamer. Een contract tekenen bij Prime Collective... en een volledige band worden... is enorm voor ons geweest. Maar het, is, het voelt goed om de eerste dag te vieren... door dit nummer opnieuw uit te brengen... met een betere productie en een krachtiger geluid. De teksten weer klinken nog steeds. Er is zoveel haat en giftigheid online... dat sommige mensen van hun toetsenbord af moeten blijven... en de zon moeten zien. Ik was pissig toen ik zag hoe iedereen elkaar behandelde tijdens COVID. Maar de dingen veranderden niet, zelfs nu niet. Gelukkig heb ik een geweldige band achter me. En samen wilden we een versie uitbrengen die nog harder slaat. Go Outside kant van Sukerspijn. hoor je natuurlijk vanavond bij Play It Loud Dutch you. To stop, to stop! u de muziek zo hard maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort Aansluitend Hel, de tweede single van de nieuwe Nederlandse tweemans metalformatie of project... Athena's Worship, dat death metal, deathcore en symfonische elementen met elkaar combineert. Hun debuutsingle Vesalias werd op 23 augustus gedropt en was meteen een lekkere brute kennismaking met deze nieuwkomers. En viel wat je hoorde goed in de smaak. Houd dit project dan goed in de gaten, want we kunnen meer van ze verwachten. En gauw door naar de symfonische orkestrale metal band Damion Illusions, waar het vanavond grotendeels om draait. Vooral vanwege de crowdfunding die ik onlangs voor ze ben gestart. De band bestaat uit zanger-gitarist Thomas Zangeres Ayra Skana en drummer JK released sinds hun oprichting begin 2020 regelmatig singles in drie verschillende versies. Maar worstelt behoorlijk met het feit dat ze maar weinig mensen kunnen bereiken met hun muziek. En dat niet veel mensen tot op heden nog van ze hebben gehoord. En dat is jammer, want de band klinkt zeer professioneel. Ondanks dat ze met redelijk verouderd materiaal werken en geen geld hebben om in nieuwe spullen te investeren. Of met professionele mensen te kunnen werken. Hun droom is om hun debuut EP Dawn of Recharge fysiek uit te brengen... en daarna een volledig album, maar ook om hun merchandise shop te heropenen... en uiteindelijk te toeren. Jullie horen hun laatste single, Far Away, die op 6 oktober online is verschenen... nu bij Play It Loud, dus Fury natuurlijk. So, hey mentalheads, I'm Thomas from Demon Illusions... and you're listening to our latest single, Far Away, on Play It Loud. Far, far. Naar de symfonische en orkestrale metal van Damien Illusions draaide ik de muzikale veteranen van Clayton uit Zeeland... die oldschool death metal maken... en in hun directe omgeving al een cultstatus hebben opgebouwd. Clayton is in 2013 opgericht door gitaristen Erwin Westdorp... en Stefan Verdorn van de uiteengevallen bands Polluted Inheritance en Burial. Tijdens het zoeken naar een drummer werd Ronald Camonier... de toenmalige gitarist en zanger van Polluted Inheritance... gevraagd de drumstokken op te halen. Oud Polluted Inheritance-bassist... Steven Frieswijk was de aangewezen persoon om de bas op te pakken en de band bijna compleet te maken. Er ontbrak alleen een zanger, die na enige tijd werd gevonden in de Vlaamse grunter Gratien versijpt. Die het hele plaatje compleet maakte om kleiten te vormen. Tijdens Cashfest in Terneuzen dat plaatsvond op 12 oktober, presenteerde de band hun debuut EP Behind the Ritual. Waar ik net hun laatste single, Scavenger van draaide. Oh ja, en ken je het eveneens Zeeuwse inherited nog? Zij wonnen dit jaar de Wakken Metal Battle en hebben het talent niet van een vreemde. Van twee van de bandleden speelt hun vader namelijk in Clayton. Op 18 oktober deelde de drieledige Zwolse metalband Dis to, to Destroy, die eerder al door Radio 120 donderslag werd ingestuurd als hun metal tip, hun tweede single van de aankomende EP Stagnant dat op 28 november zal verschijnen. En dit jonge trio produceert een kenmerkende muur van geluid waar ze met zware groove metal en snelle technische riffs doorheen breken. To Destroy's Grooves zijn geïnspireerd door diverse genres van trash en death metal tot tech en black metal. Inmiddels heeft de band hun derde en laatste single Sensor Yourself gedropt op 8 november. Maar Drained hoor jullie vanavond bij Play It Loud dus vuur natuurlijk.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 To Destroy draaide ik daar uit Tilburg. Komende post-black metal band Noctambulist. Dat een contract heeft getekend bij These Handmelt. Voor de release van hun tweede volledige album. Om een eerste voorproefje te krijgen van het komende album, bracht de band de eerste single uit het zojuist gedraaide Aderlater. De band werd gevormd in 2015 door huisgenoten JDK, Sam C.A. en Mitchell Scheerder, die een keiharde melancholische stijl van black metal wilden creëren. die inspiratie put uit genres zoals post-rock, shoegaze, new wave en post-punk. Na het definiëren van hun geluid en het completeren van de line-up met gitaristen Tristan Tabbers en Steph Heesakkers, brachten ze hun volledige debuut Noctambulist One elegieën uit via Northern Silence Productions. Textueel gaat het nummer over het blootleggen van ongemakkelijke en persoonlijke gevoelens. omwille van de muziek. Het is in zekere zin een ode aan de onzekerheid. En voor ik zo naar het afsluitende blokje Zware metalen uit Nederland toe kom. heb ik zoals altijd eerst nog de laatste metalnieuwtjes voor jullie. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. En de organisatie van Jira On Air heeft vorige week weer nieuwe namen aangekondigd. De Ghost Inside, Polaris, Pain of Truth, Paleface Swiss, Landmarks Health... Nasty, catbite, lagwagon Wagon en Chaser voegen zich bij onder meer Motionless and White. Yellow Card, Nothing More, Age 20, Thrice Currents, die al eerder waren bevestigd. Jera On Air wordt gehouden op 26, 27 en 28 juni op de Festivalweide in IJsselstein in Limburg. De voorverkoop begint op 1 december en alle informatie vind je op www.jeraonair.nl. Kerry King komt naar Dynamo Metal Fest. De sleeëngitarist zal met zijn solo band optreden op zondag 17 augustus. Eerder waren onder meer Gojira, Widem Temptation, I Prevail, Mastodon, Fear Factory, Paradise Lost, Obituary en Ministry al bevestigd. En de line-up is echter nog lang niet rond. De tiende editie van Dynamo Metal Fest wordt gehouden van 15 tot en met 17 augustus in het Eindhovense ijssportcentrum. De weekendtickets kosten 159 euro en alle informatie vind je op www.dynamo-metalfest. NL. Uh, Alcatraz heeft in één klap het grootste deel van de line-up bevestigd voor 2025. En tijdens de afgelopen editie kwam de organisatie al met de eerste 17 namen. En nu zijn daar nog 65 bands aan toegevoegd. Nieuw op de poster zijn onder meer co-headliner creator Mastodon, Carrie King, Abbath, Fear Factory, Wasp, Cult of Luna, Doro, Overkill, Hypocrisy, Fu Manchu en Devil Driver. En de hele lijst vind je, als je verder leest, uh, op de website... Van Alcatraz natuurlijk. En de opvallende naam op de poster is Neil Bomp. Dat houdt in dat Max Cavalera na ruim 30 jaar zijn project weer van stal haalt. Deze nieuwe namen voegen zich bij onder meer Machine Head, Dimo hier, Emperor... Ministry, Michael Schenker en Static X. En daar komen nog vele namen bij, waaronder de Belgische bands. Alcatraz vindt volgend jaar plaats van 8 tot en met 10 oktober, augustus sorry, in Kortrijk. En alle informatie vind je dus op www.alcatraz.be. En dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. En volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar nu gaan we door naar het laatste blokje, dit eerste uur komende van de Haarlemse oldschool death metal band Ecoside. Van mijn ere gast Steen Govers, de grunter van deze. Band, ...die op 4 oktober hun nieuwste en laatste single Embers dropte. Afkomstig van hun onlangs op 9 november verschenen vier track EP Of Endless Decay... ...met erop de vorige singles Spannance en and Cloak and Dagger. De band presenteerde hun EP afgelopen zaterdag met een release show... ...in het Haarlemse Slachthuis samen met de eveneens uit Haarlem... ...komende bands Obstructor en Violent Silence. En Embers hoor je nu...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 Staat het nieuwe album A New Era gepland voor release van het zojuist tot slot gedraaide No Kings The Loud? Een symfonische metalcore band uit Nederland en België. En in maart van dit jaar brachten ze hun debuutalbum Dethroned uit... waarop ze lieten horen waar ze bekend op staan. Zware riffs, brute zang, snelle drumpartijen en melodische stukken. En met hun nieuwste single Lion Eyes laten ze dat geluid wederom horen... en is het meteen een lekker voorproefje voor wat dus op 22 november komen gaat. Lion Eyes is voor iedereen die gebroken is... maar sterker en levendiger dan ooit terugkomt. Het is een rauwe onbeschaamde duik in de pijn van fouten uit het verleden... en de verwrongen sensatie die iemand kreeg door je uit elkaar te scheuren. Maar deze keer zet je die pijn om in macht. Met intense teksten en met dogenloze energie gaat Lion Eyes over het omarmen van de duisternis en het laten voeden van je comeback. Het is niet zomaar een nummer, het is een volkslied voor iedereen die klaar is om zijn kracht terug te winnen en te bloeien. Ik ben zo direct weer terug na het nieuws. Hopelijk het nieuws, als dat komt, want het eerste uur was ook geen nieuws te horen. Met de nieuwe muziek, nieuwe metal dus van eigen bodem, van onder andere nieuwe oldschool bands, maar nieuwe